Een bestuurslid van de Servische Club zou enkele miljoenen euro's hebben ingezet... op een nederlaag van Rode Ster met vijf doelpunten verschil. De wedstrijd eindigde in 6-1 in het voordeel van Paris Saint-Germain. De orkaan Leslie boven de Atlantische Oceaan komt volgens steeds meer berekeningen aan land in het zuiden van Portugal of Spanje. En als dat gebeurt dan krijgen Lissabon, de Algarve en de kustgebieden bij Sevilla in de nacht van zaterdag op zondag te maken met extreem weer. Mogelijk komt de orkaan aan land met windkracht 12. Plaatselijk kan ook 75 tot 100 millimeter regen vallen. Ook Groningers met een huurhuis dienen nu een schadevergoeding in bij de NAM vanwege de gasbevingen. Zo'n 8000 huurders hebben zich bij de woonbond gemeld voor een claim. Ze vinden dat het verpeste woongenot door de aardbevingen moet worden gecompenseerd. Volgens huurdersorganisaties vormen deze Groningers een vergeten groep. Bij de compensatie over de aardbevingsschade gaat het altijd over mensen in een koophuis. Het weer. Er trekken wolkenvelden over het land en daar staat een matige, soms vrij krachtige wind. Morgen een dag met veel zon en hoge temperaturen. Het wordt 24 tot 27 graden. Vanaf zondag wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland vertraging op de A9... ook maar Amstelveen tussen Knoop Kooi meer en uitgeest 2 kilometer. Daar staat een auto in brand. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM in de avond. Come stop your crying and we'll be alright. Just take my hand, hold it tight. 9. z Is something special?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 way, We're wasting too much time, being strong, holding on, can't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 on mm 4. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.